van donderdag 5 december wordt er wel met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst NSA houdt dagelijks van honderden miljoenen mobiele telefoons wereldwijd in de gaten waar ze zich bevinden. Dat schrijft de Washington Post op basis van documenten van Klokkelaar Snowden. Dagelijks zou de NSA bijna 5 miljard keer de locatie van een mobiele telefoon controleren. Het gaat daarbij om mobieltjes buiten de Verenigde Staten...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 Het is vannacht maximaal 3 graden. Overdag neemt de wind verder toe. In de kustprovincies zijn zware windstoten mogelijk. In de loop van de dag valt er ook meer regen. Het is dan zo'n 6 graden gemiddeld. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Uh, u weet het vast al dat uh, Casa Luna nog maar een paar weken meegaat. Uh, dit is mijn uh, twee na laatste uitzending. En dit is de laatste uitzending waarvoor nog een gast gezocht werd. En ik mocht uh, zelf meedenken. En, en op een gegeven moment uh, was ik bezig met, uh, met de Casa Fiesta uitzending. Ik weet niet of u dat nog weet. En toen had ik één liedje uitgezocht. Eén liedje wat ik wilde horen, dat paste heel goed bij het thema kwetsbaarheid. En dat was het liedje Een jongen uit Schaarbeek van Raymond van Groenewoud. En, uh, en toen ik dat liedje weer gepakt had, toen dacht ik... als ik nog één keer één gast mag uitkiezen voor Casa Luna... dan is dat natuurlijk Raymond van Groenewoud. Want Raymond van Groenewoud speelt eigenlijk mijn hele leven... al een belangrijke rol als het over de muziek gaat. Ik heb uh, toen ik een uh, jongen van, uh, weet ik veel, 12, 13, 14... ik weet het niet meer precies... toen ben ik in contact gekomen via mijn vriend Herman... met de muziek van Raymond van Groenewoud. Met diezelfde Herman ben ik toen ik 15, 16 was op fietsvakantie gegaan hadden we zo'n cassette-recorder op onze bagagedrager. En heel vaak luisterden we dan tijdens het fietsen... naar de muziek van Raymond van het Groenewoud. In, in mijn carrière, die nu ook al zo'n 25 jaar bezig is... heb ik Raymond een paar keer ontmoet. Een keer hadden we het over bijbelteksten. Weet jij dat nog, Raymond? Ja, ja. Dat ging over, over... Ik heb die tekst nog uitgeprint. De referenties naar de Bijbel op basis van de CD... Ik ben God niet. Ja, precies. En dat was eentje van... Uh, die ging over. Dat was uit Prediker. Voor alles wat er gebeurt is er een uur een tijd. Voor alles wat er is onder de hemel, er is een tijd om te baren. Nou ja, zoals was er voor alles een tijd. Ik Sorry. weet niet meer precies waarom we het daarover hadden. Ik weet wel dat ik toen meteen naar een platenzaak ben gegaan in Brugge. Waar ik die hele doos, die hele box van Raymond heb gekocht. En het is net als met vriendschappen. Het ene moment dan heb je het wat hechter. Is het contact wat hechter. Dus luisterde ik vaker naar de muziek van Raymond. En er waren ook momenten dat het wat meer op de achtergrond was. Maar toen ik nog één keer iemand mocht uitkiezen voor Casa Luna... was het voor mij Raymond. En het, het bewijs dat God bestaat, zou ik bijna zeggen... is dat hij morgen in Austerlitz moest spelen. En overmorgen in Utrecht. Dus dat hij toch in Nederland moest zijn. En dat hij dus kon komen. Want, want dat is natuurlijk maar zeer de vraag. En, en hij is er nu. Er staat hier een piano. Er staat hier een gitaar. En Raymond zit op dit moment achter die piano. En begint zijn eerste liedje nu te spelen. En dat is een nieuw liedje aan de meet. Ik heb al meermaals overwogen Het gaat er niet om hoe snel ik rijd En even min hoe ik zal rijden Maar ik zal mezelf zijn aan de meet En waar de meet is, hier of kinder Het maakt niet uit, het maakt geen verschil Het gaat om bewaken en bewaren Dat is alles wat ik wil Soms lijkt de rit niet meer te dragen. Het is de tijd die aan me vreet. Maar ik heb geen zin in bezemwagen. Op eigen kracht tot aan de meet.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 Ik heb zo wat elke rit verloren. En toch denk ik, ik ben gereed. Want als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet. Als je sterft, word je herboren Ik zal zo blij zijn aan de meet Proberen mijn enthousiasme enigszins onder bedwang te houden. Want anders wordt het vervelend wellicht. Maar dit is een van de ontelbare mooie liedjes. Vind ik in ieder geval van Raymond van Groenewoud. Raymond hartstikke, hartstikke hartelijk welkom. <gülf> in Casaluna. Ik ben echt heel blij dat je er bent. En uh, Dit staat op de, op de cd. Uh, uh, de, de, de officiële de cd laatste waar het op staat is... Uh, hoe heet het nu? Ja, de, de laatste rit. rit. Ja, de, ja. De, ja. Ja, de laatste maar hij staat ook op live in de, Is dat AB of AB? Live, uh, live in de AB. De Ancienne Belziek. En een daar... hippe tent in Brussel. En daar staat die... Uh, de, de, de live versie staat daar? Eigenlijk, ja, ja. Het klinkt een beetje, de laatste rit... Uh, en dan aan de meet klinkt een beetje alsof je ermee wil ophouden. Ja, ik vond, ik vond het uh, wel een plezierige titel in zijn pathetiek. En bovendien is het ook technisch gesproken de vraag... of het de moeite nog loont om cd's te maken. Dus in één moeite door kon het, nog, kon het eventueel kloppen. Ja, want, want die, die live in de AB of, die, die is volgens mij alleen nog maar. Dat is een toemaatje, ja. ja. iTunes of zo te, te krijgen. Maar, ja, maar, dat was de bedoeling in het begin. Uiteindelijk maar, zit hij nog in de winkel ook in België, in Vlaanderen. Maar het is niet de bedoeling om te stoppen? Uh, eigenlijk is mijn leven uh, wellicht tot, uh, tot aan de meet uh, optreden. En in functie van optreden is er altijd weer een beetje trek. En zelfs honger om nieuwe liedjes te maken. Ja. Maar je... ik denk niet dat ik... Ik weet niet of die ambitie er ooit nog... Ik weet het gewoon niet. Of die ambitie er nog is, zal zijn... Om een heuse cd te maken. Voor zover die nog gaan gemaakt worden. Ja. Want hoe, hoe gaat dat met die honger? Die, die is er inderdaad altijd weer terug? Door te spelen... Weet. En door regelmatig te spelen, wat we dus doen, ontstaat er regelmatig het gevoel dat ik nog iets anders wil zeggen dan wat ik al zeg. Ja. En ik heb gewoon, ik weet dat ik, dat is niet nieuw, dat ik drie, vier klatjes heb liggen. Waarvan ik weet, ja, op een dag zal ik ze wel eens uitwerken. En, en je weet ook waar de klatjes liggen, dus je kunt, er, ja, ja, je kunt erbij komen als je... Ja, ik ja, kan er wel bij, ja. Ja, want een tijdje geleden had je zo'n boekje ook uh, toch op zak. Altijd ik heb altijd uh, papieren en pen in allerlei uh, vormen. Heb, de, heb het papier je, toch? Heb jij enig idee hoeveel liedjes je gemaakt hebt? In de, want je hebt het 40-jarig jubileum ja, heb je een paar ja, jaar geleden ja, gevierd. Het is tussen de vier en de 500, maar ik vind dat niet echt van tel. Wat ik wel van tel vind, is dat ik met 70 liedjes uh, rondloop uh, richting podium. En dat heb ik te danken aan het feit dat ik met een hele hechte groep zit sinds een paar jaar die bereid werd gevonden om de hele zooi te kennen het zijn dus ook geen snabbelmuzikanten, maar muzikanten die echt uh, meedenken in mijn wereld in mijn werk en zodoende zit ik in de paradijselijke situatie dat ik kan putten uit een reservoir van 70 liedjes en aangezien dat is een soort uh, 2,5 keer optreden eigenlijk yeah. en dat is wel fijn omdat ik dan de, op de, met de barometer kan werken van de omstandigheden... waar ik in verkeer op dat podium. Dus wat er in je opkomt kun je ook spelen dan? Ja, ik hoef geen lijstje te maken ook. Ja. En meedenken met jou, is dat ingewikkeld voor muzikanten? Om in jou... Uh, het vergt soms een tijd om... Uh, in, de, in de sfeer te werken. Het is meestal volgens het principe meer met minder... Een al te enthousiaste muzikanten moeten wel eens teleurgesteld worden dat het dus dat dat het, het beste functioneert. Meer met minder. Ja. Ik zat net ook te denken, eigenlijk spreek nog altijd te veel. Wat kan eraf dan? Wauw, gewoon tussenakkoorden. Uh, tussendoor zit ik ook eens een boek te doorbladeren van een uh, Amerikaan. Die, uh, wacht eens even wat hij, wat hij samenbrengt: Neurologie. Psychologie, denk ik. Zeker neurologie en muziek. En uh, ergens onderweg uh, laat hij Maas Davis nog eens vertellen dat deze persoon, Maas Davis dus, dat hij meer belang hecht aan de stilte tussen de noten dan aan de noten. Het gaat over timing, met ja. andere woorden. En, en dat doe jij ook steeds meer. Ik weet dat dat het, dat, dat het interessantste is. Van, uh, van een van op die manier de spanning op te bouwen. Dan is elke noot die pas na een tijd komt... wil veel meer zeggen dan een noot die zomaar komt. K kan je dat laten horen op de piano? Nee, niet direct. Ja, ik kan, ja, ik kan, ik kan een poging doen om, het, om een verschil te geven... tussen ja. het een en het ander. Ja. Die piano staat hier niet voor niks, per slot van rekening. De ongelukkige gevechten zou bijvoorbeeld zijn... Uh... Ah oh nee, het begint al slecht. De ongelukkige versie zou dan zijn... My little valentine Sweet comic valentine En dan, je kan je ook doen natuurlijk. My funny valentine Sweet comic valentine Dus in plaats van het drammen de, die, die maat voelen de mensen toch wel. Ja. Nog heel even over die muzikanten. Ik las echt dat jij zei. Ik speel liever met vrienden die, goed, die aardig kunnen spelen. Dan met muzie, virtuose muzikanten die, die verder, waar ik verder niet zoveel mee heb. Ja, omdat het voor mij vooral gaat in, uh, over de emotionele golflengte. Ja, toewijding is onbetaalbaar. Ook dat is waar. Natuurlijk moet je wel iets kunnen hoor. Ja. <laughs> Want toe, met toewijding tegen een muur lopen is natuurlijk ook niet gezellig. Nee. nee maar dat, is... dat ja, ik zoek... Dat evenwicht is wel goed aangegeven. En vrienden die uiteraard kunnen spelen. Maar die niet de snelheidspressen hebben gewonnen op hun instrument. Nee. Dus jij, jij zoekt meer de stilte tussen de noten. Da daarin zit een ontwikkeling. Is dat al lang aan de gang of is dat echt iets voor, voor de rijpere muzikanten? Dat is het hele leven doorgeschiet. Ik vind dat logische stappen. Maar ik weet niet of iedereen ze zet. Dat, enfin, het is voor mezelf natuurlijk alleen interessant dat ik ze zelf zet. Ja. En, en laat zetten door de muzikant. Maar ze beseffen het. En, en jij zegt, sommige mensen vinden het ook wel lastig... om zich in te houden, om, om iets minder te spelen... dan ze misschien zouden willen. Er is veel bewijsdrift hè, bij mensen. Ja. Bij muzikanten En de, de kortste weg in die bewijsdrift is... Er, er, er, pre, heel present zijn. Dus veel noten spelen. Hoe is het met jouw bewijsdrift na 40 jaar optreden? Ah, ik zoek... Ik zoek ook dat, dat gegeven van dat, dat, alles, dat de hele zooi één zou kunnen worden. Ik heb onlangs nog een collega... Ah, Richard Burton, ja. Ik heb, ik heb een mooi interview gezien van Richard Burton. Met, met de Amerikaan, van ik steeds de naam vergeet. Maar het duurde twee uur. En die had het in zijn toneelspel over dezelfde elementen trouwens. Maar ja. die gaf ook aan... Dat zijn ambitie niet was om te scoren, maar om met het toneelstuk waarin hij figureerde. Het was wel een één uh, acteur, ik bedoel een monoloog. Ja, of ja, maar. Enfin, hij, hij stond er wel centraal in. Dus scoren was al gebeurd voordat het begonnen was. Maar het ging hem, het ging hem er wel degelijk om dat, dat die eenheid werd gevonden tussen optreden en, en publiek. Dat je alles vergeet daarbij. En, en, niet... en die bewijsdriftzaak is iets anders. Dat is... Uh, rondspeuren of ze wel hebben gezien wat je allemaal kan. Ja. En ben je dat voorbij? Is dat, is dat ook? Nou, ik kan al niet zo <laughs> no. veel. In virtuositeit gesproken. Dus uh, dat was sowieso direct mijn doel om, uh, om het samen te krijgen. Dat is een... Dat is sowieso moeilijk. En, en wat ik wel heb geleerd ook met de jaren, is daarin geduldig te zijn. Dat is wel fijn. Geduldig. Om, dan, om lang te. Ja, te, de moed niet te vlug op te geven. Als je, als je de indruk hebt dat het niet lukt, dat het koud blijft ja, in de zaal. Dan, ja, ja, ja. Dan, dan, dan is het zaak om uh, rustig verder te werken. En ja, als. Dat is alsof de, alsof de thermometer alleen maar heel geleidelijk omhoog kan gaan. Maar dat kan wel. En komt het altijd? Juist doordat, uh, door absoluut niet te panikeren, door de aanvaarding van dat het nu eenmaal is wat het is, hebben we veel vaker een, uh, een goed gevoel op het einde. Ja, ja mooi. En toch zeg je in dat liedje aan de meet, maar misschien is dat wel, gaat het wel helemaal niet over jou, maar dat legt toch even aan je voor, ik heb zo wat elke rit verloren. Ja, maar dat is in de zin van uh, die fameuze perfectie zoeken. Ik begrijp het zo goed dat hij, uh, uh, wanneer hij zegt, uh, wat ik, ik, kan ik voel dat ik van bijzonder veel kan, <laughs> maar ik zie ook dat ik er niet in slaag om wat ik kan uh, op papier te zetten. En in het kader van... Die... In het kader van dat fenomeen van dat je het voor je ziet. Maar dat je ook elke keer merkt dat je dat niet haalt. Wat je voor je ziet. Ja. In die zin heb, je, heb ik zeker elke rit, elke rit verloren. Dus, dus wat er in jouw hoofd zit... Komt er niet altijd helemaal uit zoals het erin zit. Nee, nee, zo ervaar ik het toch. Ja, ja. Ja. Dat heeft dan natuurlijk niets te maken met hoe een ander ervaart hoe ik ben eilig. <laughs> maar... Ik, ik, het doet me ook denken aan, een, aan wat Reven zei. Dat, uh, dat, dat volgens hem succes moet afgemeten worden... in functie van het volgende. dat Wat er in je zit, of je vindt dat je dat naar buiten hebt kunnen brengen. Dus niet succes in de zin van hoeveel uh, exemplaren er verkocht zijn. Ja, ja, ja. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, maar nu we toch bij In Mijn Hoofd zijn. Uh, ja, kan ik proberen... <laughs> we dan kunnen we kijken. Ik kan eigenlijk niet tokkelen, maar ik kan wel doen alsof ik tokkel. De, is het de, met piano of gitaar eigenlijk? De, de, de gitaarnoten die ik mis, die, uh, die zullen we dan maar interpreteren als veelzeggende stilte. Ja, ja, ja, ja. mooi. <laughs> Kijk, René zet de microfoon meteen klaar. Er is een nieuw setje gebouwd. En, en dat in mijn hoofd... Ik weet niet meer hoe de CD heet. Nou ja, goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Tot morgen. Hm. Tot morgen, ja. ja, precies. In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom.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 Overdag loopt het poevler dood Overdag wringt men zich in bochten Er is water voor wie echt wil drinken Er is werk, dat werd ons toch beloofd Er zijn slogans voor wie ze wil geloven maar de kern zit in mijn hoofd. In mijn hoofd zijn geen misverstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgesproken.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 lach eens met jezelf. <laughs> ik, uh... <laughs> ik stond even niet open. Dus ik kon niet meteen zeggen hoe mooi het is. Ik, jij kan het niet zien, want jouw hoofd is van mij afgekeerd. Maar ik zit hier echt uh, ja, een soort van te glunderen. Uh, en uh, ik denk de hele tijd, wat zullen die mensen genieten thuis ook? Ah, oh, ik hoop het, he. <laughs> <Ja>. <laughs> het. is mooi over geluk gelukkig zijn, is het echt. Maar daar gaan we het zo misschien nog wel over hebben. Uh, heb jij enig idee al uh, na al die jaren hoe het werkt in je hoofd? dat is een goede vraag. <laughs> daar, daar ga je van stamelen. Ik denk, ik, wat ik het best herken is dat ik uh, neiging heb tot uh, lethargie, dadeloosheid, moedeloosheid. Maar dat ik dat wel goed doorbroken krijg, met de drie elementen die telkens terugkomen... als belangrijk in mijn leven. Seks, muziek en sport. Dat, dat ik de... zou wel iets vergeten, maar... Ah ja, ik bedoel, eten en drinken sla ik over. Die, bovendien zijn dat dingen waar ik van geniet... maar die waarvan ik meestal een niet zo prettige weerslag krijg. Omdat mijn retigheid. Te ja. Maar dat is vooral bij eten en drinken, die gretigheid. Ja, en de gretigheid en andere dingen, dat, dat, dat, dat pakt altijd goed uit. Ja? ja? Dus het is jo, sportmuziek? Ja, en seksmuziek en sport, jo, je kan. En daar, daar dat... stop jij je energie vooral in? Ja, dat, dat uh, houdt mij weg van die moedeloosheid en de, en de, en de grijsheid. Maar, maar sport en seks, misschien ook wel, haalt je ook weg uit je hoofd, kan ik me voorstellen. Ja, wel, dat is dan prettig. Hè? Dat is dan, uh, dan wordt de boel een keer opgefrist. Ja. Alles wordt er eens uitgegooid. En toch nog even naar wat, wat er in je hoofd... Want er is, het, het is een bepaalde manier van naar de wereld kijken ook... Hè? Wat, daar, wat daar gebeurt. Ja, maar dat dat, dat... dat is het wonder, hè. Dat je je eigen manier hebt om naar de wereld te kijken. En dat je die... Uh, vooral onbewust als norm stelt... Ook voor anderen. Uh, ja, als je veel je mening kenbaar maakt, dan uh, dring, je, dring je die norm op. Ja, ja maar dat, dat doe jij niet volgens mij wel. Ik doe dat niet graag, nee. nee. Ik, uh, ik hou niet zo van bemoeizucht. Ik kan me sowieso wel kwijt in, in die liedjes. Eventueel in verzuchtingen op het thuisfront... Hm. Als ik dat niet om... ja dat zou In de praktische zin gebeurt dat wel eens hoor. Luisteren ze daar goed? Uh, Aan het thuisfront? Mijn vrouw luistert wel hoor. Ja, ja. <laughs> Als ik echt iets te zeggen heb, luistert ze wel. Ja. Over... Maar het is echt wel waar dat ik zoveel kwijt kan in, in die muziek. En de teksten in die muziek. Dat ik... Uh, ik heb niet het gevoel dat ik daar buiten per se iets gezegd wil krijgen. Dat is ook geëvolueerd hoor. Er waren wel tijden dat ik meer mijn stembouw laten horen, neem ik aan, in gezelschap. Dus maar en, en dat maar dat ik heb het... bemoeizucht... Sorry, ja, <laughs> ga door. Ik, ik heb bemoeizucht wel als zodanig niet zo prettig ervaren... dat ik ook wel iets bewuster begon, ben beginnen proberen mijn mond te houden. Jouw eigen bemoeizucht vond je vervelend? Ja, als je die van anderen vervelend vindt... dan moet je ja, ervan uitgaan dat die van jou toch ook niet... Hè. Ja, ja. Maar dat betekent dus ook dat als je wat te vertellen hebt... dat er inderdaad een nieuw liedje moet komen. Oh, maar nee, op privégebied... als ik echt iets te vertellen heb... als er mij iets dwars zit... en ik denk dat ik... aan de situatie... verbetering kan aanbrengen... door er iets over te zeggen, zal ik het wel doen. Ja. Maar ook wat dat betreft komt er niet veel van in huis, want ik ben dan nogal fatalistisch. Ik denk niet dat door het probleem te, te vernoemen, dat het probleem opgelost is. Nee, is vaak ook niet zo, ja. natuurlijk. <laughs> um, even iets anders, he, want van het hoofd wil ik even naar de stem. Als ik naar jouw muziek luister, en zeker naar die, die stille, ingetogen, intieme liedjes, dan, dan, dan raakt mij dat heel erg. En dan, dan, Ik ga ook heel vaak terug in gedachten naar vroeger. Ik weet niet wat dat precies is. Dus die weemoed die daar soms in zit, die voel ik heel sterk. Wat gebeurt er als jij naar je eigen stem, naar je zangstem, luistert? Dat doe ik eigenlijk alleen maar heel tijdelijk. Namelijk wanneer de opnames zijn afgerond. En dan luister ik nogal pragmatisch, technisch. Of er niks is dat mij hindert. Dus je, je wordt er nooit lekker door geraakt? Je kunt er moeilijk van genieten dan? Per verrassing kan ik er eens van genieten. Ik heb eens een, in de gouten, de snelle hap was dat, een, een, een nummer voor iemand anders opgenomen, voor het goede doel. Ik was weer weg. Ik heb... En daarna hoorde ik het op de radio en ik was stom verbaasd dat de stem zo mooi gezet was. Maar wat is dat in jouw stem? Uh, dat kan ik niet weten. De, uh, je kan jezelf niet ontroeren, dat weet ik wel. Is dat zo? Ja, dat is zo. De, daarom... Er is ingangsverkeer en uitgaand verkeer. En wat er binnenkomt, bij mij, dat komt van, per definitie bijna van andere mensen. De... Ook niet als de tijd er overheen gegaan dus mm. zeg maar, is. Ja, maar als je iets van heel lang. Ja, geleden... ik kan, kan wel ontroerd zijn in de zin van. Alleen maar in de zin van dat ik het uh, schattig vind of zo. <lacht> <lacht> ja, alleen dat. Ik, dat. De, Soms lijkt het wel alsof een jongere broertje van mij iets doet... ...dat ik wel leuk vind. Maar... Hmm. De maar die ontroering zoals ik ontroefde geweest door... ...pakweg Lou Reed, Otis Redding... Dat kan, ...dat kan ik mezelf natuurlijk niet geven. Dat vind ik ook niet. Ja. Dat vind ik absoluut geen probleem. Ik vind de logica zelf. Ik kan alleen maar proberen zelf... anderen, te ...de bedoeling is om zelf te geven. Met plezier. <laughs> en... Uh... Ik heb de hoop, maar eigenlijk ondertussen ook wel het vertrouwen... dat ik een aantal mensen er blij mee kan maken of warm mee kan maken. Ja, want hoe ja. is dat idee dat je andere mensen wel kunt ontroeren? Dat geeft mij uh, een veilig gevoel... Van dat ik toch een sociale rol vervul die ik anders niet kan vervullen... omdat ik nogal op mezelf betrokken ben ja. in het dagelijks leven ja En niet zo makkelijk uh, openbloei. Dus het... niet in een interview maar echt... Uh... Ja. In Want het dus... dagelijks leven, zo heet dat toch. René voelt aan dat ik wel weer naar een liedje wil. Want als we, oh, nee. als we het hebben over... Uh, dus de, de... René, de technicus is hier nu binnen en er zit de microfoon weer klaar voor de piano. Uh, als ik namelijk een liedje noem... Uh, er zijn een paar, ik hoop dat die allemaal nog komen zo meteen. Maar om er eentje te noemen, wat ik net vertelde bij die... Uh, uh, we, we hadden, we, ik heb drie, drie gasten mogen uitkiezen om nog een keertje uh, terug te komen in Kaaseloenen. En dan had ik een plaatje bij uitgezocht. En dat was een jongen uit Schaarbeek. Dat ken ik in eerste instantie van uh, Sarah Bettens. Hè, die heeft dat ja, gezongen uh, op jouw CD. En ja, ik heb het jou toen in een, op, in een concert horen zingen zelf. Ja, in de buurt van wat we dan. Maar ik ben niet zeker. Nee, ik, dacht nou, dat ik dat heb dat het zelf in Utrecht was. gehoord. Maar maakt niet nou, uit. Ja. Maar. Um, uh, ik wil heel graag dat je dat nu gaat zingen Want toen je binnenkwam toen wist je even niet meer hoe je ze moest spelen Maar je hebt gelukkig geoefend Ik ken de teksten vooral niet maar ja, Die staat er nu voor. voor ja, Ik zal er eens aan beginnen Waarom heet dat eigenlijk zo? Dat is een, Schaarbeek, Schaarbeek, Schaarbeek, is de wijk waar jij geboren bent Dat is de randgemeente van Brussel waar ik geboren ben En, en waar Jacques Brul ook geboren is En, en gaat dat het dus anekdote. over Wat? jou? Gaat het over jou? Nee uh, Nee, dat, ik geloof haar niet Nee, nee uh, ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zit. Ik denk dat het een mengeling is van een paar gegevens. Het is een ontzettend mooi troostliedje. Dank je. <laughs> ja. Maar uh, is het de bedoeling dat ik... Ja, als je plan... wilt, ja, ja. ik ben niet helemaal duidelijk. Ja. Hè? Dus uh, een jongen uit Schaarbeek. En zo heet die cd ook waar dit nummer op staat. Zing je lied van verdriet, mijn kind Zing je lied van gemis Leg je hoofd in mijn schoot, mijn kind Denk aan wat er niet is Ben bij jou als jij het begeeft Hadeloos en vol smart, steeds ben ik hier voor jou, mijn kind, steeds zit jij in mijn hart. Morgen komt ze naar jou, mijn kind, uit een andere straat. Met een andere stem, mijn kind, en een ander gelaat. Leg je hoofd hierin, mijn schoot, in je uren van koud. Laat je nooit in de steek, mijn kind. That's how weak from you van je nooit in de steek, mijn kind. Altijd hou ik van jou. Ik, ik zie dit wel eens. Ik zie dit wel eens voor mensen. Ah? Huh? Ja. <laughs> en eigenlijk had ik het... Had ik, had ik, ik durfde het gewoon niet. Had ik willen vragen of ik mee mocht zingen, maar ik durfde het niet. Het voor iedereen beter dat ik dat niet gedaan heb, hoor. Maar wel... Uh... Heel mooi. Die, nog die, die, die stem, hè? Want het is niet altijd de bedoeling geweest, volgens mij, dat je ook mee zou zingen zelf. Hè? Vroeger, vroeger Ik heb, uh, ben liedjes gaan schrijven vanwege uh, het idee dat die liedjes er niet waren in de wereld. Dus het ging om het, het liedje schrijven. En ik, uh, ik, op dat moment was ik zeker iemand die wel zijn toon kon houden. En die goed was voor een tweede en een derde stem bij andere zangers. Maar ik zag me nooit als volwaardig zanger vanwege mijn Ile Klank van toen, die terug te vinden is op mijn eerste twee albums. <lacht> uh, maar uiteindelijk begon ik te snappen dat ik uh, aan geen enkele begaafde zanger qua stembanden zou kunnen uitleggen hoe het moest gezongen worden. <lacht> Zonder zeer bemoeizuchtig te zijn. <laughs> en iemand gek te maken. En toen dacht ik... Uh, verdorie, dan moet ik het zelf doen. En dan dacht ik, ik moet zien dat ik mijn stem beter krijg. En dat is me wel gelukt. Ik had ooit gelezen dat... Rod Stewart uitlegde waarom zijn stem zo was. By singing my ass off, zei hij. En dan heb ik gezegd, ik kan het ook doen. Ik ga me kapot zingen. En uh, dan... Creëerde ik met mijn toenmalige groep een repertoire van urenlang, waarmee we in de clubs optraden. En tot groot leid van de organisatoren en de aanwezigen speelden we veel langer dan voorzien. En zong ik allemaal gillende rockers en effectief. Mijn stem begon te breken in de goede zin. Er kwam een korrel op. En het ging om die korrel, dat er een beetje schuurpapier. Dat het niet alleen maar een neuselarij was, de stem, maar ook. Uh, Kil. Maar die korrel kwam toevallig? Of heb, had je... Ook bij singing my yes, ja, dus dan. En, ik heb me echt wel kapot gezongen. En hij is nog steeds kapot eigenlijk. Dus ja, dat, dat is gebleven. Maar, dus, de, de, de sch dat scheurtje is gebleven. En hij is gebroken en daarom klinkt het zo mooi, zo breekbaar. Dat, dat zo, hoor ik zelf graag. Ja. Ja. Dat breekbaar en dat kwetsbaar. Ja, wat ik niet graag hoor is geneuzel. Alleen maar neus. Ja, als de stem alleen maar uit een neus lijkt te komen. En een, nog wel een uh, dichtgeknepen neus. Ja. Kijk, als jij nou, kijk je vaak terug oh, op, op die 40 jaar, of ruim 40 jaar die je nu hebt. Weet je, je zei net van in het begin was mijn stem, you. Maar in 40 jaar... Graag terugkennen weet ik niet. Soms om mezelf in slaap te helpen, overloop ik mijn, uh, <laughs> mijn platencarrière maar of het nu een elftal samenstellen is of een platencarrière afloop de bedoeling is dat ik in slaap val maar graag nu... uh, nee, ik doe graag uh, het nu ik bedoel, ik, ik zit graag ik vind het fijn dat ik altijd opgewonden zit met ideetjes van, we kunnen dat doen, we kunnen dat doen details uit liedjes voor het live spelen hè? Ja. dat live spelen, da, daar gaat het blijkbaar toch elke keer om ja, dat is, is dat nog meer waar het om draait dan om het maken van het liedje? Well, die liedjes dienden wel natuurlijk om, om, om het live op te kunnen stofferen ja. dus um, ja, dat houdt elkaar in evenwicht ik kan niet zien ik zie niet in dat het een het belangrijke zou zijn het andere, het hangt aan elkaar ja Remol van Groenewoud is vannacht de gast in Casa Luna. En dat is hij tot uh, twee uur. Dus ook het volgende uur blijft hij hier zitten. Als u uh, meer wilt weten over deze aflevering van Casa Luna... of over andere afleveringen... dan kunt u even kijken ook op radio1.nl. Daar kunt u zich ook nog aanmelden voor de nieuwsbrief. En daar kunt u dit morgen terugluisteren. Dat is belangrijk. Dit gesprek kunt u daar morgen terugluisteren. Het is ook nog te podcasten. En als u op radio1.nl bent... dan kunt u zich ook nog aanmelden voor onze nieuwsbrief. Maar ja. Dat is nou echt nauwelijks meer de moeite waard, want we bestaan nog maar een week of drie, vier. Maar je, je weet het nooit of er mensen zijn die daar belangstelling voor hebben. Um, Raymond, de, de, even terug, we begonnen met die laatste rit. Hè? En uh, wat ik daarover las is dat je steeds meer kunt loslaten wat andere mensen van je vinden. Dat je steeds meer je ijdelheid kunt loslaten. Ja, ik heb het vermoeden dat het zo loopt, ja. Huh? Is die ijdelheid ooit heel, heel groot geweest? Dat is nu een moeilijke, uiteraard, ja, die ijdelheid is er gewoon, maar het belangrijkste heb ik net vermeld, hè, dat, dat, dat het doel is van die optredens om, uh, Eén. Dat, dat het één is en dat uh, iedereen er zich goed bij voelt. Een soort vergeten, ja. dat je bestaat, dat kan met muziek, in muziek verdwijnen is wel een Dat, geeft, dat is die magie, hè. Ja. Waar zaten we nu ook? Ah, ja, ja. Uh, ik vind het altijd leuk als, als iemand je ijdelheid streelt op geloofwaardige manier. Maar dat is gewoon een... Uh, een uh, dat is heel vluchtig en, en plezierig in zijn vluchtigheid. Maar het is niet, om je, niet iets om je aan vast te klampen. Het... Uh, ik zie veel meer voor mij dat ik die dromen heb. En dat ik die dromen moet najagen. En... Wat... De, ik zie het materiële en het niet-materiële. Het materiële... Is gunstig verlopen... Omdat ik ervan kan leven. Van, van de... Al dan niet geslaagde verwezenlijking... Van mijn dromen. En het niet-materiële... Dat is... Dat zijn al mijn die dromen. De dat is elke keer erop uitkomen dat ik iets in de vorm van een liedje wil gieten. Mijn en... gedachten wil gieten in de vorm van een liedje, ja. En blijven Niet er altijd... alles wat ik denk, maar bepaalde zaken wel. Blijven er altijd dromen komen die nog verwezenlijkt moeten worden? Ja, zoals ik zei, er liggen wat klatjes. Ik heb een ja. keer een enorme kater gehad van een optreden dat er zeer veel belovend uitzag. Ergens is het hoor. Maar het was goed, gerepeteerde langtest of soundcheck voor de Nederlanders die uh, ja, de die ne verliep uh, die vliep zalig en dan is het een kwestie van nog een hapje eten en een glaasje drinken, een glaasje drinken. En, dan, en dan het optreden leek nergens naar die, die balans die zo mooi was in de repetitie was helemaal naar de klote en, en ik was er totaal van van de kaart dat iets dat zo vanzelfsprekend goed leek te zullen gaan dat, dat het dan niet goed ging dan ben ik toch helemaal terechtgekomen op het verschrikkelijke thema vallen en opstaan. En dat wil ik een keer <laughs> niet in een stil liedje, maar in een, uh, in een loeiend liedje te verwezenlijken. En waar zit het dan in dat het opeens niet lukt? Dat zijn mysteries van het leven. Hmm. Ik, uh, ik kan met een beschuldigende vinger wijzen naar een muzikant die op volume 3 stond in de soundcheck en dan op volume 7 in het optreden. Maar... Dat is, dan de dat is eventueel de reden, maar ondertussen is, het, is dat toch weer gebeurd. Ja. Dat je even met je hoofd in de wolken zit en dat je dan weer zo keihard op de grond terechtkomt. En dan, ja, de moedeloosheid was zo groot dat, de tweede, dat bij, het, uh, bij de kreet vallen en opstaan was de tweede kreet: hoe vaak nog, hoe vaak nog, voor ik naar huis mag gaan. En hoe lang heb je daar last van? Uh, dat is zo goed bijgebleven. dat ik het koester. Omdat ik weet dat het een heel heftige emotie was. Ik wil dat niet. ik wil dat vermeld hebben. in mijn rapport over het leven. Dat dat ook gebeurt? Ja, en dat. dat je, dat je soms de indruk hebt dat je het niet meer aan kan. Die zoveelste keer. Ja. En die zoveelste keer dat het, dat het even niet gaat zoals je wilt? Nee, dat, ja. De zoveelste keer. Uh... Uh, een, een zeer koude douche meemaken. Ja. En, uh, want we hebben het over die dromen waar liedjes uit voortkomen. Maar zijn er ook dromen gewoon van dingen die je nog wilt doen? Niet zozeer wilt maken, wilt schrijven, maar wilt meemaken? Oh, dat is heel kleinschalig. Dat is... Uh... Ik zie het leven in functie van één dag. <lacht> en... Zoals mijn nieuwjaarswensen formuleert, heb ik dat eigenlijk per dag. Daarom loopt het altijd verkeerd ook. Dus je <laughs> de, in het oh, nu, zou je dan zo kunnen zeggen? Ja, toch wel, toch wel. Maar ik, ik besef uiteindelijk dat alles van je energie afhangt. En dan ben ik weer terug naar, naar een ander begin. De, die energie komt pas vrij bij de drie hmm, zaken seks, die ik genoemd heb. En, en die... En ik heb implosies wanneer ik er niet aan toe kom aan, die drie zaken. aan een van die drie zaken. De ledigheid, zijnde het oorkussen van de duivel. <laughs> en dan zijn we weer bij de Bijbel, geloof ik. Ja, ja. ja. Ik voel, het is allemaal rond. Maar ik heb redelijk keer het wel gelezen, twee keer zelfs. Heel goed. Uh, Raymond van het Groenhout blijft dus tot twee uur zitten. Wij gaan nu even uh, plaatsmaken voor het hoorspel Peekolfvlees. Van de Joodsomroep is dat. En uh, zometeen dan zijn wij terug met z'n tweeën hier. En dan kunt u ook meepraten. Als u een vraag wilt stellen aan Raymond van het Groenhout. dan kan dat. 0800 1121. Ik weet niet of je dat wist. Of weet dat jij. jou? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, oké, gelukkig. Uh, 0800 1121. Als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En dan hebben we hekje casaluna... Uh, voor de mensen die liever willen twitteren. Ik zal zorgen dat straks de apparatuur al helemaal aanstaat. Raymond, vind je het goed om de tweede uur zo meteen te beginnen met gelukkig zijn? Ja, dat is goed. Ook uh, dan, dan, uh, dan zorgen we dat iedereen weer terug is uh, om twee minuten overeen. Als wij aan het tweede deel van Casa Luna beginnen. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Raymond, is er dus tot de twee uur. Veel plezier bij Pekelvlees. En, uh, wat ons betreft tot over ruim een kwartier.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 En op de hoogte. Grogel wil niet meer verder. Ze voelt zich uitgeput. En nu moet ik voor haar gaan uitzoeken waar die Benny is. Ze zei iets over het CIK. Maar dat heeft te maken met geestelijk gestoorde. Ik begrijp daar helemaal niks van. Hoe kan dat nou? En die journalist wil van Tante Ali weten of zijn tante is vermoord. Of hoe ze was overleden, moet je net met Tante Ali wezen. Nou, en die tatoeage van Bibi, die heeft behoorlijk wat losgemaakt. Dat kun je je van voorstellen, hoe haalden ze het in haar hoofd? En ik hoorde van Joken dat iemand uit Israël contact met me zoekt. Een mevrouw Navon, die papa gekend heeft. Maar daar weet jij ook niks van, hè? Man, ja? ben je vergeten wat je allemaal hebt moeten doorstaan... omdat hij zo leuk en charmant kon zijn? Ja, dat weet ik, maar ik mis hem toch. En vooral tegen aantrekkelijke dames, hè? Hij hield van de vrouwtjes, man. Ten koste van jou. Vannacht droomde ik weer over hem. Ik kan er niks aan doen. Ik mis je vader enorm. Ja, maar sorry hoor. Maar je zult hem nu na twee jaar eens moeten loslaten. Dat moet zo niet nog jaren duren. Ik weet het en ik besef het ook. Nou dan. Voor jou is dat anders. Oh ja? Ja. Hoezo? Jij leidt een vrijgevochten leven. Jij wil geen vaste relaties. Ja, maar die heb ik toch wel gehad. Misschien juist daarom. Ja, maar niet zoals wij. Jij bent ook van een andere generatie. Daarom begrijp ik het nog wel. Bij vrouwen en mannen is dat anders. Wij hechten makkelijker. En daarom kunnen we alles ook moeilijker loslaten. Weet je wat je zou moeten doen? Oh jee. Yoga. Raja-yoga. Hoe kom je daar nou ineens op? Nou, een goede vriend van me is ooit bij een raja-yoga groep geweest. In, uh, ik dacht in Rotterdam. Zie je mij al op yoga? Op mijn leeftijd? Dat is echt niet leeftijdgebonden, mam. Wat is er? Nou, mam, ik, ik moet er nu echt vandoor. Loekie, ik hou van je. Dat weet je, hè? Ik ook van jou. Zeg, Jan. Heeft ze nou al ja gezegd? Ze zou erover nadenken. Ze was een beetje vaag. Nou, dat zei je de vorige keer ook. al. Ik kan er niet opjagen. Dan wordt ze, ze onzeker en dan lukt het helemaal niet. Wil u mij steeksleutel 17 even aangeven? Staat op de zijkant. Of zal ik er een uh, zetje geven? Deze leidingen zullen vervangen moeten worden. Het zijn hele oude leidingen. Kijk u zelf maar, ze zijn al helemaal doorgeoxideerd. Je kletst er nou niet overheen. Uh, ik krijg ze ook niet meer los. Je begrijpt best wat ik bedoel. Uh. En als het niet doet, moet ik er weer een ander voor zoeken. En ik had er nog maar één nodig. Hm, zo is het. Kijk... Deze buizen gaan het binnenkort begeven. Ze lekken nu al door. Ik denk dat het beter is als ik Nico bel. Wie is Nico? De loodgieter. Die de vorige keer ook bij u is geweest voor de nieuwe toilet en het bidet. Wat gaat me dat kosten? Geen idee. Ik weet niet wat hij nog meer moet wegslopen om nieuwe leiding aan te leggen. Daar begin ik er niet aan. U kunt het zo niet laten. Om er steeds een emmer onder te zetten. Ik heb er nog geen last van. Ik kan niet garanderen dat het veilig is zo. Als er één springt, wordt het een waterbelet. En opnieuw solderen, dat gaat niet. Dat zie ik zo. Dan gebruik ik de wastafel in de slaapkamer. Om af te wassen. Ach, weet ik veel. Ik zal Nico bellen. Want zo kan ik het niet verantwoorden. Er moet iets aan gebeuren. Weet je nu dan over een paar weken als het te laat is. Zeg, Jan... Ik heb er toch nog maar één nodig, hè? Nou, als ik u was, zou ik er twee laten vervangen. Nee, vanwege die inleg. De leidingen bedoelt u? Nee, Jan, de afspraak met mijn schoonzuster. Wat kan ik daar nou verder aan doen? Ze zei toch niet dat ze het niet zou doen, hè? Nee. Of wel soms? Nee. Ze wilde het eerst voor zichzelf op een rijtje zetten. Maar eerlijk gezegd was het haar zelf niet eens om het geld te doen. Dus moet ik weer een ander zien te vinden. Hmm. Ik weet het niet. Volgens mij gaat het niet zo goed met haar. Doe dan nog eens één keertje je best, ja? Dat doe ik de hele tijd al! Dan zal ik je laten zien dat ik dat heel erg goed zou weten te waarderen... als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, <lacht> gaan we op die toer. Echt iedereen heeft zich tegen mijn toer aan zitten bemoeien... Oh, oh, oh, wat een schande. Tante G voorop. Tante Ali en Flip willen me niet meer zien. Moeten zij weten, stel je hypocrieten. Nee, zij zijn lekker bezig. Tante Gre en dan Flip zijn achterbaks. En hebben over iedereen wel wat te roddelen. Ze hebben niets beters te doen, natuurlijk. En dan tante Ali en die Jan van haar. Die zijn al net zo erg. Wat een rotfamilie. Maar dat mag ik natuurlijk weer niet hardop zeggen. Bah. Ik graag over mijn nek van dat soort types. Nee, Jan. Het spijt me. Ik heb er nog niet goed over na kunnen denken. Uw schoonzuster was benieuwd of ze iemand anders moest vragen. Ja, als ze dat overweegt, moet ze dat misschien maar doen. Wat is precies het obstakel? Dat kan ik niet zo goed onder woorden brengen. Het voelt gewoon niet zo... Ik weet niet hoe ik het noemen moet. Lekker. Vindt u het een te groot risico? Bent u bang dat u het inleggeld kwijtraakt? Nee, het heeft er meer mee te maken met wat je zei... over het bedrag aan het eind van de rit. 30.000 euro, dat kan toch gewoon niet? Dat bestaat niet, als er een end is, tenminste. Dat hangt helemaal af van hoeveel mensen er nog meer geïnteresseerd zijn. Dus daar kan je geen schatting van maken? <haha>, eigenlijk oneindig. Juist, dat is het. Oh, u heeft bezoek. Hetty, wat fijn dat je er bent. Dan ga ik eerst uw slaapkamer en het toilet doen. Dat is goed, Hetty. Ik zal eerlijk tegen je zijn, Jan. Ik heb er wel een beetje over nagedacht. En het doet me heel erg denken aan die... De, de, de, eh, nou ben ik die naam kwijt. Ik heb geen idee wat u bedoelt. Ik kom er zo wel weer op. Ik voel gewoon dat het niet kan. Zeker met die geschiedenis van de landsbank en Ice Safe in IJsland. En toen ging het nog niet eens om zo'n enorme winst. Wat bedoelt u? Weet hij nou? Ja. Je hebt er vast wel van gehoord. Uh, ja, vaag. Het bleek een soort. Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Zelfs het Koninklijk Kruis was erbij betrokken. Wat? Sorry? Verdikke me, ik kan niet op die naam komen. Weet je wat ik doe? Ik zal uw schoonzoetser zeggen dat u toch nog bedenkingen heeft. Zal het wel begrijpen? Ja, dat is het beste. Prettige dag nog. Ik wil niet storen, maar ik moet een stofzuiger hebben. Hij is al weg. Ah. Heeft u nog iets van de supermarkt nodig? Behalve dat wat op het briefje staat. Nee, dankje. Wat is er? Heb ik iets grappigs gezegd? Nee hoor, maar mijn dag kan niet meer stuk. Ponzi-fraude, Bernard Madoff, piramidespel. Oh, je hebt eikels en je hebt enorme eikels. Weer redes en sakasakas. Precies, een echte schlemazzel. Rustig, rustig, rustig. Jullie zaten daar ondergedoken met z'n... Voordat we naar de kaag zijn overgebracht? Precies. Weet je... Daar weet ik bijna niets meer van. Maar als iemand overleed, dan moet u daar toch ook van op de hoogte zijn geweest? Jullie zaten de hele tijd met elkaar opgescheept. Samen met z'n... Uh... Met z'n vieren, toch? Nee, met z'n Nou, kijk, dat weet u nog wel. Ja, natuurlijk. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer, helaas. Vertel dat gewoon aan die journalist. Hij wil een beeld hebben van hoe het was. Nee, hij wil weten of ik wist wie zijn tand heeft. Nee, oké, okay. ik doe er niet aan mee. Waarom niet? Daarom niet. Ik ben bang dat hij zijn visie op het gebeurde zal publiceren... als u niet meewerkt. Het is toch geen stijl om oude mensen te chanteren? Dat zullen we dan nog wel eens zien. Zo kan hij later altijd zeggen dat u niet wilde meewerken. Dan is dat maar zo. Ik hoef het gelukkig ook niet te lezen. Tante Ali, waarom is het zo ingewikkeld dat u er niet over wilt praten? Hij moet het laten rusten. Want dan krijgt hij zijn tante Tony meer terug. <laughs> was het u zelf overkomen, dan had u het ook willen weten... dat er werk van was gemaakt. Nee, absoluut niet. Is dat wat ik hem moet overbrengen, tante Ali? Weet u het absoluut zeker? Daar staan in de kamer twee kaarsen. Die zijn er door moeder gezet En zijn ze een poosje aan het branden Dan dansen hun lichtjes van pret mm -hmm. Man? Kay, Kom ik gelegen? Ik heb lekker liggen dutten Wat is dit voor een liedje? Ja, een lief liedje, vind je niet? Wat is het? Weet ik niet. Kinderliedje geloof ik. Dat schoot me zomaar te binnen. Ik droomde ervan. Is het van toen u zelf een kind was? Dat moet haast wel, hè? U bent weer opgeknapt. U bent weer vrolijk. Ik voel me vandaag ook heel goed, Ke. Veel beter. Mooi zo. Gezellig, Ke? Ben je op die? Nee, het dank je wel. Mm -hmm. U mm -hmm. kijkt alleen een beetje wazig, lijkt het wel. Ik heb mijn bril niet op. Nee, mam, die heeft u wel op. Ziet u mij wel goed? <laughs> nou, een beetje dubbel. Ik heb nieuwe glazen nodig. Misschien moet u maar weer eens naar de oogarts. <laughs> nou, dat gaat zo wel weer over. Als ik mijn medicijn heb ingenomen, daar komt het door. Zeg, volgens mij is Tante Ali verhuisd. Ik belde er vanochtend en ik kreeg een man aan de telefoon. Die kende haar helemaal niet. Weet jij daar wat van? Tante Ali is helemaal niet verhuisd. Misschien had u Jan aan de telefoon. Nee, nee, nee. Een of andere vreemde man. Ik verstond hem niet. En toen heb ik me opgehangen. Heeft u wel het goede nummer ingetoet? Natuurlijk. Zeg, Kay. Hoe verdient tante Ali eigenlijk haar geld? Ze krijgt AOW. Net als u. Ze is al net zo lang gepensioneerd. Jullie zijn bijna even oud. Ah, ze zeurt me de kopstuf met... En ik heb sterk het vermoeden dat het met die Bernard, hoe heet die ook alweer, te maken heeft. Benny? Is dat zo? Nee, dat geloof ik niet. Want ik ben nog achter Benny aangeweest. Maar die vestiging van het CIK was opgeheven. Nou, toen kreeg ik een ander adres op. In Amersfoort. Maar bij die instelling wilden ze me verder geen inlichtingen geven... over patiënten en ex-patiënten. Oh, dan weet ik het ook niet. Ik moet er weer vandoor. Hetty, we moeten er goed op letten dat ze op tijd haar medicijnen krijgt. Ja, ja, ja, ja. Die heb ik er gegeven voordat ze ging slapen. Tadidu. Oh, ik krijg dat niet meer uit mijn kop. Wordt er gek van... Kee de Vries, mevrouw de Vries, met Herman Biedermeijer. afdeling vermogens en Amusementsbelasting. Ik bel u naar aanleiding van uw aangifte. Ik weet niet waar u het over heeft. Ik betaal helemaal geen vermogensbelasting. <laughs> K met prom, zeg maar joh. Oh, tik de moord. Heb je een off day? Daar weet ik wel wat op. Nou, mijn hoofd staat niet naar dit soort grappen. Ik had ook weer iets heel anders in gedachten. <laughs> ik wil je ontvoeren. En daar heb ik je toestemming voor nodig. Nee, Bram, nu even niet. Niet drie keer in de week. Nou, doe niet zo enthousiast. Nee, echt niet. Volgens mij kun je alweer een verzetje gebruiken. Bram, dat zit er vanavond niet in. Ik moet zo naar het koor. En, en, en, dat is een van de weinige dingen waar ik me weer een poosje lekker door voel. Nou, dat komt goed uit. Dan haal ik je daarna op. Ben je meteen weer in een gezellige stemming. En deze keer neem ik geen genoegen met een afwijzing. Mm, Oké. Okay. <tied> <tied> je komt precies op. We hebben nog een mannenstem nodig. Ik ben mijn stem kwijt. Ik kan echt niet zingen. Jawel, iedereen kan zingen. Nee, alsjeblieft. Kom op, meelopen. Wil je het horen? En ik kan ook geen noten lezen. Ik krijg het er niet in. Nou ja, dat zullen we nog wel eens zien. Als je me beter wilt leren kennen... dan zul je ook mijn muzikale talenten moeten verdiepen... Oké, okay, okay, okay. alsjeblieft. Ik ben, nou, ik ben kom, veel te verlegen. Komt nou op, zingen jij. U heeft geluisterd naar deel 7 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Labij, Nelly Vrijda en Pamela Tevers. Regieassistentie Hanneke Hendricks. Productie Karin van Dis. Sounddesign en techniek Frans de Rond